Dit is Jeroen Maan met het NOS Journaal. Veel reizigers van British Airways hebben last van een nieuwe staking van het cabinepersoneel die vannacht is begonnen. Volgens de BBC zijn er vandaag alleen al op de Londense luchthaven Heathrow 93 vluchten uitgevallen. Toch zegt British Airways minder last te hebben dan bij de staking van vorige week. Dit keer zijn veel passagiers meteen omgeboekt en zijn er vliegtuigen van concurrenten ingehuurd.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 Baggeraar Boscalis kan bergingsbedrijf en havensleper Smit Internationalen overnemen. Bijna alle aandeelhouders van Smit hebben het licht voor de overname op groen gezet. Boscalis betaalt 1,35 miljard euro voor Smit. Alle activiteiten van Smit worden voortgezet in het nieuwe concern... en dat was een belangrijke eis van de aandeelhouders. Na de fusie ontstaat een bedrijf met bijna 14.000 werknemers. Het Nederlandse en Europese beleid voor biobrandstoffen werkt averechts...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 Hij was in de finale tijdens Indoor-Brabant in Den Bosch... met zijn hengst Totilas veruit de beste. Het hele podium bestond uit Nederlanders. Adelinde Cornelissen eindigde op de tweede plaats. En Imke Schellekens-Bartels werd derde. Het weer. Vanavond zijn er ruime opklaringen. Alleen in de binnenland kans op een enkele bui... Het koelt af naar 4 graden in het noorden en 8 in het zuiden. Morgen wordt de kans op een bui groter en is het koeler. Dit was het NOS.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 Ik ben mezelf niet, het nooit geweest, om al die jaren geweest. Ik ben mezelf niet, het nooit geweest, om al die jaren nooit geweest. Akta en de Munich, hier op CFM Zandvoort. Ja, alweer het tweede deel van de dertiende aflevering van Entertainment for You hier op CFM Zandvoort. En wat gaan we meemaken, tweede deel? Dat weet Rudy alles van. Ja, ja tuurlijk. We gaan natuurlijk met uh, Mick Harren bellen. En we gaan het over... Nou, daar wil ik het weer bijna vertellen. En we hebben een nieuwtje over Mick Harren. Een erg apart nieuwtje. Maar ook erg leuk voor hem natuurlijk. En we hebben natuurlijk uh, shows met Popstar Henry. Ja, en uh, Mick Harren, misschien is dat wel leuk. Hij is ook een keukenprins. Dus uh, ja, daar wil ik wel oh, wat meer ja. over weten. Bij Entertainment for You. Ja, bij Live for You, niet ja. bij Entertainment for You. <laughs> en we gaan het zo meteen uh, ja, hebben over fiets, uh, fietsen voor Amanda. Dus uh, dat, uh, blijf lekker luisteren hier bij Entertainment for You, hier op uh, CFM Zandvoort, Het lekkerste station van uw regio. En uh, ja, op deze microfoon zeg ik het altijd wel en die niet. Dat is wel apart. Hè? <laughs> ja, ik heb de nieuwste klaarstaan van Gerard Joling. Oh, spannend. Ja, hij gaat uh, bij Entertainment natuurlijk in première. reis natuurlijk bij heel veel gehoord bij andere radiostations. Ik maar heb hem gehoord, Ik denk ja. dat wij de eerste zijn vandaag uh, bij uh, CFM. En, uh, dat, uh, ja, zijn nieuwe, en ook de enigste, zijn, denk ik. Zijn, zijn, uh, in, ja, hij is, uh, misschien is dat zometeen ook een nieuwtje van uh, Henry. Maar hij, is, uh, ja, hij zit aan de prekningstoorn. Gerard Joling? Ja, zometeen gaan we daar meer over horen. Zullen okay. we dat al spreken? Ja. We gaan het gewoon doen. Hij moet het wel doen. Oh, ik weet het. Blijf even praten. <laughs> Rudy is de technische dienst. Hij doet het gewoon niet. Nou. Let op, let op. Hij gaat het een één keer doen. Ja, wacht even. Ga wat, wat heb je dan gedaan, jongen? Die moet uit, die moet uit. Die moet uit, die moet uit. Nou, één moment. Ik ga Gerard Joning weer even opnieuw zoeken, want uh, hij is uit mijn oog verdwenen. En nu doet hij het. Let maar op. Ja, maar Gerard Joning staat er niet meer. Oh... Is, uh, de nieuwe hit van uh, Gerard Joling hier op CFM Zand. Ik kijk in de spiegel van mijn leven. Zou het verleden willen herbeleven? Ik voel dat de wereld naar me lacht. Wat heb ik nog meer te wensen? Ik word omringd door zoveel mooie mensen. Al die liefde geeft me nieuwe kracht.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 Een hele mooie plaat, een nieuwe van Gerard Joling. Ik leef mijn droom hier op CFM Zandvoort. Ja, wat we al zeiden, hij zit aan de prednison En waarom, hij heeft een hele grote ja, een poging tot inbraak gehad bij hem thuis. Ja, en daardoor, daardoor is hij helemaal verslagen. Het is helemaal op zijn keel uh, geslagen. En hij wil zijn fans niet teleurstellen. Dus daarmee slikt hij prednison En daarom, uh, ja... Uh, gaat hij toch naar zijn optredens toe en uh, gaat hij toch niet zijn uh, fans teleurstellen? Nou, Ik weet nog wel, dan... het begin van het jaar uh, dan gaan ze altijd voorspellen en voorspellingen doen van het uh, jaar. Ja, bij Live for You is ja, dat. Altijd vaak. En, die, en de, de prognost, of hoe, noemde, hoe noem je dat? Ja, Peter van de Augurk. <laughs> Peter van de Augurk. Die zei dus uh, dat uh, Geert-Joan een heel moeilijk jaar kreeg op gez uh, gezondheidsgebied. Dus het komt dus eigenlijk ook nu al uit. Ja, daar heb je wel gelijk in. En er gebeurde ook dat het te veel wel. Gaat dus, doen. Het zouden ook wat rond meer dan rond Carlo en Irene gebeuren in Showbizland. Want dus ze zouden een nieuw programma krijgen en zo. En geloof ik, zit dat er ook al aan te komen. Dus ja. Het, ah, die man, die man die heeft het wel een beetje gelijk hoor. Ja. Nou, dus, toch. Uh... Uh... Ja, ja, het is voor hem misschien mooi, maar voor Joling en de fans is het wat minder. Ja, zeker weten. Gerard Joling is wel een gewoon een aardige fan. Ik, ik las ook vandaag uh, dat ze morgen, volgende week, een gesprek hebben over de toppers. Hè? Want uh, ja, wat, gaat, wat gaan ze zingen tijdens de toppers? En dit keer zijn ze met z'n vieren. Dus uh, ze hebben heel veel keus. Ja, weet je? En, uh, ja nou, daar gaat, heel wat, veel keus. Ze ja. hebben heel veel muziek al gehad natuurlijk. Ja, en dus daarom. Uh, zeg, omdat ze met z'n vieren zijn, hebben ze meer keus. Dus daarom uh, ja, hebben ze een gesprek van de week. En dan gaan ze alles bespreken. Wat ze gaan doen, hoe en wat. en wanneer. En dus dat wordt wel heel erg leuk. En ja, Gordon en uh, René Vrogo. Uh, nee, Gordon en uh, Gerard Joning gaan toch uh, wat beter met elkaar om. Schreef hij. Want. Um ja, want het, het was gewoon beter voor... Ja, ze, het was beter om eventjes een tijdje elkaar niet te zien... en elkaar in de haren te vliegen en zo. Dat toe allemaal niet. En nu zijn ze wel weer lekker rustig aan het doen. Ze zijn lekker hun dingetjes aan het doen. Het komt helemaal goed met die twee. Maar ik hoorde op de radio dat er geen nieuwe Gordon Joling op, over de vloer komt. Nee, dat, Tenminste, dat, dat zei hij. Ik vind het ook wel een beetje logisch. Dat is al lang uh, afgelopen. Hé, hey, we gaan even draa draaien een nieuwe van Vincent. Of een nieuwe van Vincent niet. Maar een nieuw eentje van Vincent. En Vincent kent u allemaal van het uh, Nationaal Songfestival. Die zat bij Sienic, uh, in de ja, in de finale, uh, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, Vincent uh, die zingt ook eigen nummers, dus daar moet u mij even luisteren. Zometeen veel meer muziek. We hebben de nieuwe van uh, ja, Volte Kroes, de nieuwe van Thomas Bergen. en ook een nieuwe van uh, Jan Smit. Dus het wordt heel veel leuke, gezellige muziek hier op CFM Zandvoort. Blijf lekker luisteren. Zometeen, ja, Mick Harren natuurlijk. We gaan het hemd van. Wij vragen. <lacht> in het donker wacht ik op een wonder ik kan niet meer zonder en ik wil je terug, terug, terug, terug verstopt in het donker heb ik je gevonden in een zoete zonde Zal ik je herkennen en je verbergen, want ik wil je terug, terug, terug, terug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 ik ga niet meer zo als ik vreemd met jou. Ik haal niet meer zo als ik deed bij jou. Ik vrij niet meer en ik ga niet meer met jou. Ik vrij niet meer en ik haal niet meer met jou. Desondanks vroeg uit de veren al om tien uur ben ik op. Kijk naar mezelf in de spiegel: denk God Goeie kop. Ik zeg wat koffie, smeer een broodje, pech wat sinaasappelsap. Dan hoor ik om alle vel, blote voeten op de trap. Blote voeten op de trap. De frisse wind waait om een leven, alle dagen zijn voor mij. De frisse wind waait om een leven, al oh, wat zijn wij heen.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 In bad. Ik probeer met haar te lachen, maar ze is niet leuk genoeg. En ik heb echt naar haar geluisterd, maar weet niet meer wat ze vroeg. Nee, ik weet niet meer wat ze vroeg. Sorry, maar wat zei ze? nou? Een frisse wind waait om een leven, alle dagen zijn voor mij. Een frisse wind waait om een leven, oh wat zijn wij heden. Ze blijft de hele tijd. Hele tijd maar praten, waarom stapt ze nou niet op? En ondertussen exploderen. Ik zou zo graag twee armen vinden, die me lange lief omhelzen zouden. Vele avontuurtjes, nachtelijke uurtjes, deelde ik met menige vrouw. Sommige dramatisch, andere hilarisch, maar ik heb van geen een berouw. Science Dames en heren, u herkent het toontje al oh hè? Ja, live for you. Uh, de volgende artiest die wij uh, achter de knop hebben staan, dat is uh, ja, niemand minder dan Mick Harren. Hij uh, is de uh, afgelopen week heel veel in de media geweest over zijn tattoo, over zijn kookunsten. En wij hebben hem aan de telefoon hoor. Niemand minder dan Mick Harren. Goedenavond, Mick Harren! Goedenavond, zeg. Alles goed? Ja, hoe is het met jou? Het was weer een weekje, hè? Nou, het was weer een weekje, hè. Het is nooit zijn met Mick Harden zeg dus ik gewoon. Nee, kan je, kan je wat uh, meer vertellen? Je, je was uh, vorige week zondag bij uh, live for you Je werd op het laatste moment uh, gebeld, hè? Door ja. Carlo. Uh, of jij ja. uh, mee wou koken met Rudolf? Ja, klopt. Hoe was vo het? We stonden op het voetbalveld. <laughs> In Amsterdam. En uh, ik, uh, ik was naar mijn zoon aan het kijken, naar het voetballen. En... Uh, toen ben ik gebeld op Carlo persoonlijk. Uh, en die zei: van ja, Kun okay, je ja, al vijf uur in de zijn? En ik zei: Nou ja, dat kan wel. Ik zeg: Ik ben er alleen niet op gekleed. Ik zeg: ik, Je hebt wel mazzel. Ik heb altijd in mijn, uh, in mijn armsteun van mijn auto altijd een reservebandje liggen met het repertoire erop. Nee. En uh, ik zeg: Ja, dat heb ik dan wel. Maar ik ben er niet op gekleed. Ik heb een spijker aan En een jasje. ze zeg: Oké, het is al Caribische avond. En, uh, maar ja, ik kon gewoon. Want het valt best wel veel volgens mij uit als dus ik het goed heb. Dus ik ben er naartoe gegaan en onderweg ben ik dus door de regie in uh, geleid wat, ongeveer, wat ik ongeveer kon verwachten. En toen, nou uh, ja, prima. Ik zei ja, ik, zie, ik zie het wel, ik bedoel het is niet zo moeilijk. Ja. En uh, van het ene om ja, het stond ik op een gegeven moment in het programma. Ik kwam Single binnen met Sweet Caroline. Ja, we hoorden het. Ja. En toen zei hij meteen, uh, ik zeg tegen Carla Luister, ik heb een uh, t-shirt onder mij, een uh, Leriasje aan. Dat is op zich niet zo erg. Ik zeg, maar als ik dat uit moet doen. Ik ben al eenmaal van de tatoeages. Ik zeg, en ik weet dat uh, nog het gros van de, de mensheid in Nederland en uh, waar, waar je vandaan komt, altijd een soort mensen van een antipathie of een vooroordeel met mensen die tatoeages hebben. Ik zeg, nou, ik heb ze ook niet voor de mensen gemaakt, het is meer voor, voor mijzelf en met tatoeages met mijn eigen waarde en mijn eigen betekenis. Uh, wat meer of meer voor mezelf is, want ik vind ze mooi. En, en niemand heeft dat eigenlijk ooit gezien bij mij. Ik zeg, en, uh, ik ben ook niet zo'n strandganger, uh, dus ja. Niemand verwacht dat bij mij, want ik heb meestal een bloedzaal en ik zie er altijd netjes gekleed uit met opzegels. Dus misschien worden de mensen wel in, helemaal in shock. Ik zeg dus ja, ik laat mijn jasje gewoon aan weet je wel. Zat het zat nog wel stoer ook. En het eerste wat Carlos zei was, uh, wat heb je, een dikke jas en doe even lekker uit. Ik zeg, dat ben je ook een gemeen mannetje. Maar, je? <laughs> <racht> maar ik vond voelt ik wel weer humor, want ik bedoel, dat zou ik zelf ook flikken, moet ik wel zeggen. Ik vond ik wel weer grappig. Nou, leuk toch? Ik heb, het, ik heb het bijna het einde van het programma volgehouden, waar het niet dat het zo bloedviesiek om heet in de studio in de keuken was. Dat ik bij mezelf dacht van, uh, nou, uh, nou dat jammer dan maar, ik ga hem gewoon uitdoen. Ja, dat heb ik al gevolgen voor niet, hè? Heb je een beetje ervaring met koken? Ja, van moeder. Oh, ja, ja, ja. ja. Maar verder uh... Ik kook alleen van moeder, maar meer ook niet. Ach. En zijn nee. dat dan een hele speciale Indische gerechten, of blijft het maar bij een uh, pannenkoekje ofzo? Ja, zelfs dat wordt dat moeilijk voor me, maar ik, ik, ik, ik heb wel geen kooken. Ik doe gewoon een standaard ding. Weet je, weet je, iedereen, kan, iedereen kan natuurlijk wel een, een pan op het, uh, vuur zetten met uh, heet water, met persiwonen of uh, ja, op... met een aardappel en zo, en vlees maken. Maar over het algemeen kan ik gewoon mevrouw hoor. Ja, dat doen ze ja, meestal die, die, die, die doet het gewoon voor me en die, die kan het heel goed. Oké, okay. nou het was hier dan gezellig hoor ik. Ik kan het niet anders zeggen, want die zit naast me. Oh. <laughs> <laughs> dus je kan niks uh, veroorloven. <laughs> Zijn snel <laughs> hey, even over iets anders. Ik heb uh, op internet gelezen dat jij de beste technische zanger van Nederland bent geworden. Hoe zit dat dan in elkaar? Want ik, ik zing helemaal niet. En hoe, hoe zit dat in elkaar dan? Nou, ik zou het niet weten. Dan zou je die mensen moeten benaderen. Die hebben mij ook benaderd eigenlijk. En uh, die hebben ook gezorgd dat er heel veel publiciteit bij kwam. Het, zijn, het schijnen mensen van het conservatorium al vijf jaar bezig te zijn. Tenminste, ja, studenten van, die, van het conservatorium ja. die gewoon ja. willekeurig een artiesten dus zijn volkszanger, Dat denk ik dus dan. Uh, Vroeger, uh, ja, nou Anouk, uh, die zit meer in de, in de rock natuurlijk in de kant en uh, ja, Ilse de lange geloof ik. Ze zijn Glennis een... Grace had bij de vrouwen gewonnen. Ja, Glennis Grace bij de vrouwen. Het tweede is daar geworden Anouk. Ja. ja. volgens mij. Anita Meijer. Anita Meijer, ja. En bij mij is dat gewoon de derde, als het goed is, Pasco... Pasco Jacobsen, ja, van de zanger ja. van uh, Bluff. Van Bluff, nou moet ik ook heel zeggen dat het een hele goede zanger vindt zelf, hoor. Ja. En, en, en, en, en uh, Jan Dulles van de... Drie J's. Van de, de Drie J's, nou moet ik heel eerlijk zeggen, dat, dat vind ik echt wel... Uh, Daar zou ik het ook wel mee eens kunnen zijn, want ik, ik heb Jan Dulles een paar keer gezien. Dan moet ik zeggen, de Drie J's die maken hele zware muziek, vind ik zelf. Maar als, als, als zanger zijn, ik heb bijvoorbeeld YouTube bij Jan Dulles ooit gekeken... En dan speelt hij in een musical en een, moet ik heel leuk zeggen, je heeft een hele, heel groot bereik qua stem. Dus zangtechnisch gezien ben ik het daar al mee eens. Dus, het, volgens mij is het ook wel eerlijk gegaan, maar ja, om nou te zeggen over mezelf dat ik de zangtechnische beste zanger van Nederland ben. Dat zou ik nooit zelf zeggen, laat ik het zou zeggen. Ik ben er wel heel blij mee, maar ik zou dat een keer bij Zo... mij nooit zelf opprikken. Oké. Okay. Okay. Okay. Nou ja, ik hoop dat het ook meer optredens oplevert. of heb je vanavond nog een heel leuk optreden te gaan? Ik ben vanavond uh, in Shandam bij het eerste piratenfestival op de, op de Dam in Zandam. Nou, dat is toch leuk. Ja, dat is heel leuk. En ik ben uitsmijter en heb ik het niet over eieren, maar gewoon over de... Ja, de dat maat. begrijpelijk. <laughs> Dan kan je je t-shirt ja. wel laten zien met al die tatoeages, hè? Nee, jongen. Ik weet, het, is, het, is, het is koud, het is buiten in de tent. En ik, ik ben nooit, uh, dat zeg ik normaal dat zou ik nooit doen. Ik, ik ben uh, alles zoals ik ben. Ik, ik hoop dat ik er altijd... Uh, voorbeelden uitzien, uitzien, ik ben meestal in een cobertus, mensen zien het ook nooit bij me. Nee. Dus ik ben ook geen schande hoor, ik, ik, ik, ik, ik loop er alleen niet mee te koop. Nee oké, okay. dat is ook wel begrijpelijk zoals je net zei. Maar ja. je moet gewoon zijn hoe, zoals je bent en uh, veel mensen houden daarvan natuurlijk. Ja ik hoop het, ik bedoel uh, ik, ik kan er toch niet anders van maken dan het is. Ik bedoel wat je ziet is wat je get om het Engels te praten. Ik ben zoals ik ben en er alhuis, uh, mensen zijn mensen mensen die me wel mogen, er is alhuis, mensen zijn heus mensen die me niet mogen, maar ik denk dat jij dat hebt. en. Uh, en, en, en je moeder en je vader, en weet ik wel, je broer. Dus dan, je kunt het nooit iedereen aan de zin maken. Nee, dat is, ook, dat is nee. helemaal zo. Al doe je het nog zo goed genoeg. Maar dat is ook wel iets Nederlands eigenlijk hoor. Al ben je dan, uh, weet ik van wat, al je uitgeroepen, of weet ik van wat, uh, of je maakt een goed nummer, er zal wel iemand zijn die het, uh, die het dan weer niet leuk vindt. Of die, uh, ik, ik lees wel eens die forums, weet je wel. Ja. Dat er gereageerd ja. wordt op die uh, op, op uh, bepaalde dingen. En dan denk ik ook bij mezelf: ja, is waar al die kracht van achter een computer te gaan zitten, überhaupt, en al die. Uh, ja... Verhalen, dat ja, het is ook een ja. beetje zielig natuurlijk. Je, je kent me niet eens. Ik vind het vrij zielig. Ja, als je je tijd alleen daar aan besteedt, dan ben je wel vrij zielig. Ja, inderdaad. Nou, maar het ja. is hier ja. over die mensen en over mij, want ik maak me net totaal niet druk om. Ik, ik slaap er niet een nacht minder om, mag ik het zo zeggen. Nee, gelukkig maar. En gewoon, uh, gewoon doorgaan je mee, kijk, mee met bezig bent. En het gaat dus heel goed. Ik doe wel werk al 25 jaar en uh, ik kan het nooit zo lang volhouden als ik me daar zo druk om zou gaan maken. Oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. <laughs> heel erg bedankt en een uh, ja, fijne avond nog, hè. Jullie ook, man. Ja, dankjewel. Bedankt voor het interview. Hetzelfde natuurlijk. Hey, is goed, natuurlijk. Mick. En, en zodra er weer heel veel nieuws is over jou... dan bellen we je natuurlijk net als altijd weer terug. Hartstikke mooi, man. Oké. Okay. Okay. Okay. En wij gaan een plaatje van je draaien. Bedankt, hè? Nou, leuk, man. Oké. Okay. Okay. Hoi. Hoi. Doei, succes, hè? Jij ook vanavond. Hoi. Hoi. Als ik jou overdag zie... Van de dorst Niet de glimlach Op je allerslechtste grap Ze is geen hittere vrein Dat van de cijfers klinkt Niet de allerduurste wijn Die je zonder kater drinkt Geen bloementuin in bloei Niet een uit duizend nachten Geen uitgestoken hand Niet het eind van al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 Ik kwam niet op het juiste moment. En dat kan me ook niet schelen. Want meer dan ik. Nou, waarschijnlijk een krasje op de CD. En uh, we zullen hem snel uitschakelen. Want uh, ja, het is. Uh... Het is weer tijd voor... Uh... Ja. Het showbiznieuws met popstar Henry. Oh, wat is, dat? Wat is Het enige is wijs. Het showbiznieuws met popstar Henry. Ja, Henry, goedenavond. Ja, goedenavond. dag, luisteraars. We zijn Ho er weer, hè. Ja, hoe is het? Ja, perfect. Hè. Ik heb lekker, lekker druk gehad gisteren. Gisteren zat we in Almere. En uh, ja, dan ben ik weer thuis. Uh, ik heb net nog even een wedstrijd uh, van, uh, van de a junioren. Van, van Met voetballen natuurlijk ook nog steeds, hè. Maar ik kom niet voorbij Dus wat dat betreft... Dan uh, blijkt dat even thuis bij nou, hoor. Nou, dat is wel lekker eventjes lekker thuis zitten. Hé, hey, Henry, we gaan snel over naar het uh, showbusiness nu. Want er is weer hoop gebeurd. Nou, er is weer heel hoop gebeurd. Vertel. Uh, hey, nou, ik, ik, heb, ik heb je namelijk gehoord. Dat Ronnie Wood, van de Rolling Stones, hè. Ja. Nou, de, de, de, als je tegenwoordig Rolling Stone bent... dan heb je ook niet alles meer uh, voor het zeggen, hè. Want... Uh, ja, op zijn leeftijd heeft hij op een gegeven moment nog een blauwe oog en een opgezwollen lip was een vriendin. Oh, dat is uh, minder. Hij zit onder de ja. plak. Ja, en hij was op een gegeven moment uh, stom thuisgekomen. En uh, ja, ze proberen hem al uh, ja, jaren van de drank op te helpen, maar dat werkt natuurlijk niet meer bij hem. Maar ja, in ieder geval, hij was uh, weer stom thuis thuisgekomen en dan was hij op een gegeven moment met zijn vriendin zo kwaad. Het is ook kwaad, hè, dus een Braziliaanse sportleraar, is, dus dan weet je op een gegeven moment wat er aan de hand is. Oeh. Dus hij heeft hem flink doorgelaten. Dus uh, wat dat betreft loopt hij nou met een, uh, met een blauwe ogen en een zwolle <laughs> Dus ja, Dat, nou, kan gebeuren, dat is niet hè. zo fijn voor hem. Ja, goed broer, kan gebeuren hè. moet je ook maar geen jonge vriendin hebben van 30 jaar hè. Nou, hij is zelf al ja. 62, dus uh, ja goed, kan gebeuren natuurlijk hè. En uh, heb je trouwens gehoord van Jody Bernal? Ja, we hebben het eigenlijk al een beetje behandeld. Over ja, Ranking of... the Stars, toch? Ja, die komt weer terug in uh, Ranking the Stars hè. Ja, nou heel erg leuk voor hem toch? Ja, zeker weten. Ik vind het hem ook wel een sympathieke kerel. Dus wat dat betreft. Uh, jawel, dat is dus prima toch? Ja, je ja, hebt hem al een keer ontmoet, hè? Tijdens ook onze shownieuws-item uh, hebben we hem zelfs nog geïnterviewd. Ja, precies, ja. Ja, ik heb hem meegemaakt toen we mee toe in de, in de zaterdag van. Uh, Sorry, Worden, je popstar. Je uh, hebt met, met, met hem kunnen babbelen, maar hij is een hele sympathieke kerel, hoor. Absoluut. Ja, nou, mooi toch? Dus ik, uh, ik vind het hem wel. Absoluut zeker weten. Huh? Ja. En dat, dat was nog geheim trouwens, wist je dat? Wat zei je? Het was nog geheim, hè? Oh, is dat zo? Ja, nou, dus niet meer, hè? Nee, nee. dus nee. <laughs> dan krijg je dat, hè? Ja, en heb je trouwens nog gekeken naar Uwe Keller gisteren? Nee, we, ik, ik, ik ben altijd zo druk op vrijdag, dus ik, ik kijk alleen de programma's altijd lekker in mijn beetje op zaterdagavond terug. Ja, goed. Maar in ieder geval, dan uh, keren we eens te kijken van de act van uh, Nick Nielsen en uh, zijn partner Gerren. Ja. Ja, dat was net niet genoeg uh, mindblowing om, uh, om door te gaan, hè? Nee. En niet alleen Uwe dacht dachten ze boven, maar ook, uh, ook het publiek, hè? Ja, Ode Gellers dat jij wel streng, want ik heb wel stukjes voor de week gekeken. Uh, hoe, hoe bedoel je dat hij erg uh, streng is? Ja, er zit wel wat in, ja. Hij is behoorlijk streng. <laughs> ja, goed, kan gebeuren, hè. Ja, naast Nick en Gerg hield uh, ja, het avontuur natuurlijk ook op voor voor Rins, hè. Ja. ja waar hij met, met, met de motor naar de muren reed, dat was niet genoeg voor het publiek, hè. Nee. Ja, goed, kan gebeuren. En heb je trouwens al gehoord dat uh, Gina Joling ervan droomt om te gaan stoppen? Nee, dat nee. Hij heeft wel een zinnetje gelezen, maar vertel, Henry. Ja goed, ik bedoel, hij is natuurlijk nog steeds mateloos populair. Hè, en uh, die, ja, Volgende maand wordt die 50. Ja. En, uh, hij vijftig. En hij droomt ervan op een gegeven moment een lekker huisje grond, uh, huis in de bergen weet je wel. En dan uh, ja, twee keer in de week lekker barbecuen en sociale contacten onderhouden. Daar droomt hij op dit moment van. En ik denk dat het een beetje te maken heeft met, met die bijna inbraak die, uh, die bij hem gebeurde. Ja, want hij zit ook aan het pretnison de afgelopen dagen. Ja, precies. En dat is best, best met beetje triest eigenlijk. Maar eh, goed, ja, ik denk dat Gerard Joling op een gegeven moment, en dat, dat is gewoon een feit, dat, hij kan het toch niet laten. Nee, dat zeker. Dus, eh, uh, maar goed, ik bedoel, we wachten er eens even af, hè. Ja, we gaan het uh, zeker afwachten. Want hij heeft nou momenteel al 24 uur per dag beveiliging om zijn huis, hè. <laughs> ja, ja, ik hoorde. Dat ook nog. Ja, goed, het is, is triest als je op een gegeven moment zo bekend bent, Het is belachelijk eigenlijk, hè. Maar ja, goed, dat, dat, dat is natuurlijk voor, voor uh, het konto van Gerard, en uh, we wachten hem eens af hoe het verder gaat lopen, natuurlijk, hè. We zijn benieuwd. Ja, heb je trouwens al gehoord van Gordon? Uh, ja, ik heb, het, uh, ik heb het gehoord, want hij gaat uh, waarschijnlijk op vrouwen vallen. Ja. Ja, daar komt hij wel een beetje laat mee. Dat, dat komt, staat geloof ik in zijn boek, dat is uitgelekt toch? Ja, inderdaad, ja. Maar ik, dat heb ik al jaren, wist je dat? <lacht> ik val alleen maar op vrouwen, ongelooflijk hè. <lacht> dat komt hij wel wat laat achter dan natuurlijk. <lacht> nee, dat is een geintje. Maar in ieder geval, uh, ja, de, hij zegt op een gegeven moment: de keiharde homo-wereld, uh, daar moet hij helemaal niks van hebben. En uh, ja goed, uh, vrouwen zijn nog eenmaal uh, zorgzamer en begripvoller en dat is natuurlijk een feit en we wachten eens even af. Maar hij had toch laatst een, al een nieuwe vriend, hoorde ik? Ja, Raoul van der Heijden bedoel jij? Ja. Ja, uh, maar of hij daar geplicht op is, dat is de vraag. Oh, oké, okay, dat was nog niet zeker. Is het nog wel aan of is dat niet bekend? Wat <laughs> is aan bedoel ik, uh, Ja, ja, dat hij nog een relatie met hem heeft. Ze zijn natuurlijk goede vrienden van elkaar. Oh, uh, oké. Okay. Maar hij staat natuurlijk regelmatig te twijfelen. Maar ja, dat is echt iets voor Gordon natuurlijk. En, ja. Ja, en wat, wat is wijsheid? En dat zou hij toch helemaal zelf moeten doen. Daar kan ik hem niet bij helpen. Nee, zeker niet. Eh, daarom. Ja, en dan gaan we verder met, met Patricia Pay natuurlijk. Hè. Dat is op een altijd hot nieuws de laatste tijd. En uh, ja, ze vertrekt bij SBS. Hè? Ja, ze brengt altijd weer nieuws. Hè? Elke week is er weer nieuws. Het jaaroverzicht van Entertainment World is niet dit jaar Gordon, maar Patricia Pai. Ja, het is, is ongelooflijk. En uh, ja, Patricia Pai die, die gaat naar RTL, naar de concurrent waarschijnlijk. En dat is niet helemaal zeker. Uh, een paar dagen geleden was het al, zag het er duidelijk uit dat ze inderdaad naar RTL ging en daar een contract getekend zou gaan uh, worden vandaag. Ja. Maar dat is, dat is nog steeds niet gebeurd, dus we wachten nog steeds even af. Maar ja, ik denk dat Patricia op dit moment natuurlijk uh, dus daar een bedrag kan vragen. Uh, en daar zal SBS niet op standen springen natuurlijk. Aan de andere kant, Patricia Pai is natuurlijk wel iemand die spraakmakend is in, in alles wat ze doet. En uh, dat ze daar een prijskaartje voor wilt hebben, ja goed, geeft ze ongelijk. Ja. Ja, toch? Ik bedoel, uh, als je kijkt wat, wat de, de met presentatoren verdienen bij, bij de lokale omroep, bij de lokale sorry. Ja. Bij de publieke omroepen, wat, wat ze daar verdienen. Daar mag Patricia Pai natuurlijk ook wel een slaatje mee pikken, denk ik. Tuurlijk. En bij de commerciële is het altijd weer uh, wat meer, hè? Ja, nee, dat is ook zo. Dus wat dat betreft. Eh, uh, geen balken en de norm. <laughs> ja, de balken en de norm. Ja, dat wordt eigenlijk op een gegeven moment een hele andere norm. Maar ja, goed, dat zien we dan wel weer tegen de tijd. <laughs> ja. Ja, dan heb ik op een gegeven moment nog iets van, uh, van station Rookhuizen. Van, uh, uiteraard van uh, X-Factor. Um, die heeft inderdaad. Heb, heb je dat natuurlijk ook niet gezien, hè? X-Factor. Nee, nee breng, breng ons op de hoogte. Nou, in ieder geval, uh, ze heeft daar uh, drie meisjes uitgekozen, en wat wilde ze natuurlijk graag, hè? ze wilde gaan de, de meiden gaan, uh, gaan, gaan coachen. En dan wordt ze weer uh, en Maaike. Oké. Okay. Dus uh, die, die, die, die maakten de meeste druk op de jury. En uh, ja, wat dat betreft, uh, ik kan ze aan de gang natuurlijk. hè? En ja, Cheyenne, Kim en Romy, helaas. Ja, wat raar. Het was heel raar, want ik heb het gewoon van heel veel bronnen gehoord van dat zij naar de finale was. Nee, Cheyenne. Ja. Ja, hoe kan dat nou, uh, Roy, leg het dat eens uit, hoe kan dat nou? Ja, dat ga ik niet zeggen, ik kan niet meer bronnen verklappen, maar... Nee, dat moet je niet doen, ja, absoluut, daar ben ik misverleden met je eens, maar... Ik zonder dus ook wel een beetje, want ik kijk ik eruit. Nou, heel erg uh, verrassend. Ja, echt wel eigenlijk. Misschien komt er nog een wildcard of zoiets. Ja, misschien wel. Ja, uh, Cheyenne, dat klinkt een beetje wild natuurlijk, hè. Dus misschien kreis of wie weet, you never know. Ja, daar heb je hem weer. <laughs> ja, <laughs> dat kan gebeuren, hè. Ja, in ieder geval, ja, uiteraard heeft Gordon uiteraard zijn, uh, ook zijn groep gekozen. En, uh, for granted, dus de groep die, uh, ja, die uh, werd gevormd door de afvallers. Die, die kregen een nieuwe gratis van de jury. Dus die zijn op een gegeven moment 9 april terug te zien in de eerste show Nou, mooi. Ja, dat dacht ik wel, hè. Ja, en dan heb ik nog iets nieuws voor je. Uh, of voor jullie en voor de luisteraars uiteraard. Ja. Die Sylvie van der Vaart en het gaat schijnbaar weer goed met haar en uh, daar ben ik heel blij mee. Want ze is weer helemaal klaar om uh, ja, deel te gaan nemen aan uh, Let's Dance. Ja, in Duitsland of in Nederland? In Duitsland, uiteraard, ja. ja. Maar ik, ik bedoel, ik gun ik, ik het natuurlijk hartstikke zeer het is een hele sympathieke meid. En uh, wat dat betreft, uh, ik, ik, ik, ik, ik, wacht helemaal, ik wacht helemaal af wat ze, wat ze gaat doen daar. Nou, wij gaan het uh, ook uh, afwachten in ieder geval. Henry, had je nog een klein nieuwtje uh, nou, ik heb op dit moment heb ik alles een beetje wat, okay. wat ik, wat ik, wat ik kan, kan vertellen, heb ik hier op een rijtje staan. En uh, er is best wel veel gebeurd eigenlijk. Nou, oké. Okay. Henry, mag ik je weer bang bedanken bij, uh, voor jouw bijdrage. En uh, wij spreken elkaar denk ik uh, gewoon volgende week weer natuurlijk, hè, zelfde tijd. Uh, uiteraard, dan zijn we weer daar, hè. Ja, zeker weten. Henry, bedankt, hè. Ik wens iedereen nog een heel prettig weekend en uh, graag de volgende week. Oké. Okay. Doei, doei. Dankjewel. Doei, doei. En dat was uh, onze enige echte popstar, Henry, hier bij CFM uh, Zandvoort. En uh, ja, wij wachten heel veel op een plaatje die is nu aan het uploaden. Ja, weet je wat je dan moet doen, dat heb ik wat vaker gehad. Dan druk ik je gewoon op uh, vernieuwen. En dan is hij weg. Leuke radio dit, hè. Gezellige radio. <laughs> heb je nog een klein nieuwtje, Rudy? Um, nou, eigenlijk niet. Nee? Nee. Vaak heb ik nog wel wat, maar we hebben al. Niet teletubbies. We hebben al een gehad. teletubbies, nee, niks meer van gehoord. Maar okay. ja, ik heb hem wel een slecht nieuwtje. Mijn fiets is gejat. <laughs> Echt? Ja, vanochtend. Nou ik werd uh, behoorlijk uh, pissig. Maar ja, het is niet anders, hè? Nee, het uh, is zeker uh, niet het is anders. Oudersloot, nou ja, het is niet anders. Dan nou, kijken of deze het wel weer doet. Hé, hey, deze is uh, speciaal van ons voor Pascal, hè? Zeker weten. Hij is niet slijmerig bedoeld, maar hij verdient hem wel. Is, is nu keihard een feit Nu ik hier zwart op wit hardop oplees Wat voor leven jij leidt Deze liefdesbrief voor een andere vent Is puur bewijs maar wat jij steeds ontkent Die kom jij niet meer, niet meer onderuit Het is over en uit Ik vertrouw je niet meer, ik kan je niet meer Van jou Vallen nu op een plek Als ik bedenk Dat ik jou heb vertrouwd Word ik langzaam Maar gek Jij bespeelde mij Ik geloofde jou Jij beloofde mij Eeuwige trouw Maar in werkelijkheid Was ik jou al twijf. Jij had mij weer misleid Ik vertrouw je niet meer you yeah. van Thomas Bergen hier op CFM Zandvoort. En ja hoor, we zijn alweer aangekomen aan het eind van Entertainment View. We willen Mick Harden heel erg bedanken voor zijn bijdrage. Hendry, en wie weet hebben we binnenkort wel onze grote vriend, ja, onze grote vriend Xander de Xander Boesonje. Hadden we helaas niet in de uitzending, wat ik, nou ja jammer volgende keer beter natuurlijk hè ja zeker uh, volgende keer uh, beter het uh, komt uh, helemaal goed denk ik en uh, we willen Pascal bedanken natuurlijk voor zijn uh, ook zijn bijdrage want hij heeft natuurlijk uh, Mick Harren geregeld hier uh, bij je uh, ja voor dit leuke interview ja zeker weten en volgende week zijn we natuurlijk weer met de drie hè ja hopelijk wel ja Oké. Okay. Nou, uh, blijf lekker luisteren naar CFM. Zometeen de Euro Breakdown, de herhaling met George van Dam. En uh, wij zijn er volgende week weer met een nieuwe Entertainment for You. u gaat luisteren, alles wat je droomt van Jan Smit. Ook weer een nieuwe van zijn cd'tje Leef. Tot volgende week. Af en toe zonder zoveel tijd. Word je nachtrust aan een droom gewijd, je slaat Er sprook van alles door je kop Soms beland je in een goed gesprek Ben je bang of word je knettergek En soms houdt het geluk voor jou niet op Dat meestal. Ja, je weet, ja, je weet dat alles wat je droomt niet echt bestaat. Elke fantasie hierover gaat. Toch hoop je dat wat jij daar zag, een waarheid. De mooiste avontuur meen Ik door de straten teleurgesteld, alleen gelaten. Ik hoor je stem nog hoe je lachte. Ik krijg je niet uit mijn gedachten. Je wilde niet meer bij me zijn, waarom ben je weggegaan?